Tracteren. Er zijn honderdduizenden kinderen in Nederland die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat daar thuis geen geld voor is. Post.nl helpt Stichting Jarige om zoveel mogelijk kinderen verjaardagsgeluk te bezorgen. Help ook mee, doneer een cadeau en verstuur hem gratis. Kijk op postnl.nl slash verjaardagsgeluk. Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie en hoorde dit: Oké, okay, are you ready? Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duovlucht Paragliden. Na twee uur twijfelen. En we are flying. Ja. En luister. <tie> Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie. Nu op sunweb.nl. holiday. Hé, hoe kan dat nou? We rijden al jaren schadevrij. Houden ons al netjes aan de regels.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 Er wordt de hele nacht gewerkt aan het spoor... om die klaar te krijgen voor de nieuwe winterdag. Vooral de grote knelpunten worden aangepakt... waar sneeuw en bevriezingen het treinverkeer eerder hebben platgelegd. De NS rijdt dan ook met een aangepaste winterdienstregeling... om nieuwe storingen te voorkomen. Alle 1200 strooiwagens en sneeuwschuivers zijn ingezet... om de wegen een beetje begaanbaar te houden. Er zijn ook speciale machines bezig om ijsplakaten van de weg te smelten. Maar ondanks al het werk zal het op sommige plekken toch glad zijn... Er waren bijna 200 manschappen nodig om president Maduro op te pakken. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie gezegd in de toespraak. Volgens hem zijn er geen Amerikaanse slachtoffers gevallen... en werkte de Russische luchtafweer van Venezuela voor geen meter. Maduro werd van zijn bed gelicht en meegenomen naar Amerika. En een Nederlandse vrouw heeft zichzelf bij de Belgische politie aangegeven... voor een moord in een Haagse hospice. Omroep West meldt dat er eerst werd gedacht... dat het slachtoffer een natuurlijke dood was gestorven... De verdachte is intussen uitgeleverd aan Nederland en moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Maar welke hospice het gaat en wat de relatie was tussen de vrouwen is niet bekend. Dan nog het weer van Weer Online? Het vriest flink tot min 8 graden en dus kan het glad zijn. Wel is het droog en dat is overdag ook zo, dan temperaturen rond het vriespunt. En Flitsma is te meld nog één vertraging. Die staat op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Daar zal uh, de hele avond hommelen. Dus de hoofdrijbaan is daar dicht. Ja, dat komt natuurlijk door de sneeuw. Je vertraging op dit moment 23 minuten. Het is 12 uur. Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent. Een Op is eraf. De eerste maandag van het het 1026 zit erop. En de nieuwe dag beginnen we met de Dolly Dots. Love you just a little bit more. Start van deze dinsdag 6 januari 2026. Je de Dolly Dots en Love Me Just a Little Bit More. Ja, little bit is natuurlijk de Engelse vertaling van beetje. Het verboden woord van 2026. Beginnen we volgende week mee. Hoor je ons beetje zeggen vanaf dan. Druk dan op de knop in de Q app. Maak je kans op 500 euro.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 Face, telling me a story, you don't have to be alone A lot of see you smiling, why you try to hide it? Don't you know you've got it all? I know when you're gone, you do your thing and you live like you want I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love I said to come with me, I say hey. zit de slang in, dan, dan met zo'n popfluitje. Nou, Goed, Fies and Everjack. En uh, hey, bij Q-Music. Hey, uh, hey, ik denk dat ik niet uh, de enige ben. Maar Vlaams, laten we... Zullen we het er even over hebben? De, de, de taal, Vlaams, dat is toch gewoon een beetje... Ja, als Nederlands met mayo, toch? Het glijdt uh, allemaal net even wat uh, makkelijker... dan dat bottenstukken Nederlands. Het is een soort, zou je kunnen zeggen... soort buitenlands light. Je verstaat alles, maar het klinkt allemaal net even wat gezelliger. Nou, er zijn trouwens ook, dit komt niet alleen uit mijn uh, hooghoed, er zijn serieuze bewijzen voor, want Vlaams wordt gezien als een veel warmere variant op het Nederlands en daarom vinden we Belgen doorgaans betrouwbaarder, vriendelijker en alleen ook gezelliger. Nou, uh, ook in de muziek uh, uh, maken we steeds uh, vaak een uh, uitstapje naar onze zuidenburen. Ik noem een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 Ik ben ook nog steeds een beetje verliefd Ik word manisch, depressief, oh. Zet dat telefoonnummer vast in je telefoon-app... want zo meteen gaan de deuren weer open van mijn eigen laboratorium. We doen een nieuw nachtonderzoek en de vraag vannacht is... waarom ben je nog wakker op dit ongristelijke tijdstip? Waarom ben je nog wakker? Pak je telefoon en bel nu. Niet appen, maar gewoon lekker ouderwets even bellen. 0909-9596. Waarom ben je wakker? 0909-9596. You should see the way the stars Illuminate Your stunning silhouette You're glowing in the But En camera. Het grote Lars Boelen nachtonderzoek. Ja, de deuren zijn geopend. Het nachtonderzoek is begonnen. En de vraag vannacht is, waarom ben je nog wakker? Waarom ben je nog wakker? Het is iets voor half één. Waarom ben je nog wakker? Laat van je horen. En pak je telefoon, bel nu 0909-9596. Bel maar 0909-9596. Q-Music nacht met Lars morgen, nacht eigenlijk. Ja, hallo, met, met wie spreek ik? Ben je hier, Vels. Goeiedag. Ja, hier? Ja. Hallo, jij hier, waarom ben je nog wakker? Ik uh, ben druk aan het werk. Doe je? Uh, vrachtwagenchauffeur. Oh ja, ja, dat gaat natuurlijk ook s'nachts door. Hey, hoe gaat dat op de weg? Want ik weet niet, waar rij je nu ergens? Ik rij nu in de buurt van Heerden en Oké, okay, en is het daar een beetje goed te doen? Ja, het is hier mooi gestrooid. Oh, uh, het is een mooie weg. Maar rij je alleen op de snelweg of op de binnenwegen? Ja, ook de binnenwegen. Oh ja, oké, okay. je bent lekker bezig. Oké, okay, nou, rij voorzichtig, want daar kan toch wel ja. glad zijn, die binnenwegen. Ja, inderdaad. Oké, okay. doe voorzichtig, jongen. Top, dankjewel. Dank je, tot later. Joy. 0909 9596 Q-Music, nacht met Lars. Hallo. hallo. Ja, hallo. Ja. Met Boudewijn. Hé, hey, Boudewijn, hallo. Boudewijn, waarom ben je nog wakker? Ik wacht op mijn zoon. Je wacht op je zoon? Ja. Wat is je zoon aan het doen dan? Die is gestrand uh, halverwege de terugreis van uh, Wintersport. Oh? Met, met, uh, is die met het vliegtuig of met, met de bus? Met zijn uh, auto. Uh, en die is. apart uh, gegaan. Ach, jezus. Maar waar zit hij nou ergens dan? Uh, ergens in Duitsland. Maar, maar jij gaat nu zitten wachten tot die auto weer gemaakt is en terugkomt. Kan je dan niet beter gaan slapen? Of. Ja, desnoods eens naartoe rijden. Maar ja. Wachten heeft toch niet zoveel zin nu, wij, of wel? Nee, die auto stoot los. Ja, die, nou, jij ja, ja, ja, lacht er nu om. Maar, maar gaat het wel goed met je zoon? Laten we daar eens mee beginnen dan. Ja, zonder weg. En, uh, mijn zwager een hals op. Oké, okay, en nu zit je te wachten tot hij uh, terug is. Ja, thuis is. Ja, ja, ja. Precies, ja. Wat is de verwachting? Hoe laat hij thuis is? Um, een uur of twee. uur of wat, twee? Ja. Oké, ah, oké. Okay, okay. Nou, uh, dan zou ik zeggen uh, veel plezier nog, met wachten denk ik, want uh, ja, ik luister nog een beetje. Boudewijn, ben jij moe of heb je gedronken? Ik ben moe. Ja, dat dacht ik al. Ja, het is ook echt laat, hè? Niet normaal. right. Nou, Boudewijn, dan zou ik zeggen, uh, ik wens je zoon dan via jou heel veel succes om uh, naar huis te komen. Oh, bedieli, okay, okay. dank je. Oké, okay, later. Jo. <laughs> Hij is al weg. Nou, eh, prima. Eh, waarom ben je nog wakker? Zullen we nog even eentje doen? Ja, nog even eentje doen. Kom maar door. 0909-9596. een music nacht met Lars. Hallo. Hallo. Ja. Hallo, met Davy. Davy. Davy. Davy, met een W. Davy, waarom ben je ja. nog wakker? Wij zijn nog even lekker potjes en wezen padellen. Nou, dat nee, maar he, zo laat nog... Ja, van uh, 11 tot 12. Moet kunnen. Oh, dat moet kunnen, ja. He, maar dat is even, ik vind dat even, alsnog vind ik dat best wel laat. Moet je morgen, ja. dan straks of morgen niet, uh, niet vroeg op? Nee, wij zijn lekker vrij allemaal. Ach, lekker, lekker. Winter, sneeuwvrij, sneeuwvrij. sneeuwvrij. Maar wat, ben je, werk je op een school dan of zo? Ja. Oh, echt? Nou, ik heb mijn eigen bedrijf, een musicalschool. Musicalschool, oh, wat leuk zeg. Ja, ja leuk. de musicaltuin. Oh, ja, dat even, even gezegd natuurlijk. Even reclame even... maken, ja, maken, Maar wat doe je dan? Uh, voor, wat is dat dan voor iets? De music... En Ik ki kunnen kinderen van vanaf vier jaar lessen uh, krijgen. Oh, dat is leuk. En waar doe je dat ergens? Ja, In Nederland? In Utrecht in, en in Amsterdam. Nou, wat ontzettend leuk. Ik wens je daar heel veel ja. plezier mee. En ik wens dankjewel. jou ook nog een fijne nacht. Slaap lekker alvast, hè. Jullie ook, Oké, doei, doei. Nog eentje, dan nog eentje. Dan. 0909 9596. Q Music, goeienacht met Lars. hi met Anita. Anita. hi. Hai, waarom ik... ben jij nog wakker? Nou ja, wij zijn onderweg van Holland Casino terug naar, uh, naar de Nelder. Want uh, wij zouden eigenlijk op vakantie gaan naar Lissabon vannacht, maar onze vlucht is geannuleerd. Oh. Dus uh, We zijn maar even naar het casino, casino gegaan. Ja, dan zijn we maar even naar het casino gegaan. <laughs> en, en, en, en. Uh, en. Ja, dat hebben we allebei gewonnen. Ik dan... ging met 150 terug naar huis en mijn vriend met 90. Dus, hey, uh, lekker zeg, lekker. Ja, maar gaat die vlucht. Ja, ben... Morgen dan wel. Nee, we hebben hem omgeboekt naar de donderdag en de hoop ah. dat hij dan wel gaat. Ja. Dus, ik, ik hoop het ook voor je. Ja, we zouden voor mijn verjaardag weggaan. Dus, uh, want ik Wat zuur! Uh, officieel vandaag jarig, dus ja. Nee, dan ben jij je, je nu jarig? Ja. ja, zeker. Oh, maar is het dan misschien leuk dat we even voor je gaan zingen? Ah, dat vind ik wel leuk, Nou, ja. gaan we gewoon even doen. Dan gaan we lang zal ze leven, Lang zal ze leven. Ik vond het wel heel mooi, Goed zo. Fijne <laughs> hey, nacht nog. Hey, fijne nacht! next to my hits. You sound. You sound you. I know what you did last night. I called you up and you declined. I perfume, but it ain't mine. It's not okay, but it's alright. Cause you're telling so many lies, I gotta let you go Now you know what it's like to be all alone Tell me, how you gonna hurt the one that loves you the most? Cause your tears gone quiet a river, go let it flow Don't wanna know You can keep on crying baby boy I know you've been, I know you've been lying baby, baby. So you can keep on crying baby Q music, cue sounds better with you Q music, cue sounds better with you You look like someone I know like a picture dangerous as a dagger met Lars voor je Music. Hé hey Lars. Ja, ik dacht, ik ga je hey. even bellen, want uh, je had een, uh, ja, een technisch probleem. Ja. Je kan de rode knop niet vinden. Je kan de rode knop niet vinden. Nee. Voor het verboden woord. Ja, precies. Um, ik heb dit eventjes uh, nagezocht, maar dat uh, klopt. We, ja? beg we beginnen volgende week pas met het verboden woord. Nee, dat is niet waar. Ja. Deze week toch? Ja. Rolf, wie, wie, zit nou, wie werkt er nou bij je Music? Ik dacht dat het van deze week was. Nee, ja, nee ik snap het, het is verwarrend. Maar, we hebben, zeg maar vandaag hebben we bekendgemaakt wat het woord is. Het, het woord, oh. Dat is het woord beetje. Oké. Okay. We hebben nog een week eigenlijk een beetje om te oefenen. om dat minder te zeggen. En dan ja? volgende week maandag, dan, zeg maar, dan, begint het, dan vind je ook die knop in de q app En als je ons dan het woord beetje hoort zeggen. dan druk je op die knop en dan maak je kans op 500 euro. Hartstikke toppie, ja. ja dus, het, dus vanaf volgende week maandag dus. Oké. Okay. Zes uur nou, ochtends. Dan staat die knop gegarandeerd in de Q-app. Oké, okay, hartstikke mooi, hoor. Oké, okay, Rolf. Fijn dat je even belt. Ja, graag gedaan. Hé, hey, groetjes, hè. Ja, dat jij is mijn ook. mijn uitzending nog. De beste wensen nog, hè. Hetzelfde. Hoi. <laughs> you gotta listen?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 Ik denk dat ik uh, de afgelopen weken dagelijks van mijn vriendin de vraag heb gekregen. Uh, Lars, als, jij, uh, als jullie Back Your Music nou uh, toevallig misschien ooit de tickets weg gaan geven voor Olivia Dean. Ja, ik vraag er eigenlijk nooit om, maar zou je dan misschien even twee tickets apart kunnen houden? Want ik ben zo ontzettend fan van haar. Uh, toen heb ik gezegd, ik kan de pleuris krijgen. Nee, heb ik niet gezegd. Nee, ik zeg, nee, ik zeg schat, tuurlijk, tuurlijk. Maar uh, voorlopig weet ik van niks. Nee, nee dat heb ik niet gezegd. Ja, ik heb gezegd, schat, ik weet niet of ik dat kan regelen. Dat weet ik toch niet. Maar het is wel heel schattig. Ze vindt het zulke leuke muziek. Ik ben het is wel lekker. Ja, ik de vind het De ontdekking denk van vorig jaar, hè? Zo. So, Olivia okay. Dean en uh, So Easy, haar nieuwe To Fall In Love. Acoustic. Q Music. Hé, hey, eh... Um, de stem die je net hoorde, dat is de stem van Judith Eijk. Hallo? We zijn een beetje in de te daagjes, hè, Judith? Zo, moet je inkomen. Ojojoj, kerst en toen uh, oud en nieuw en wel en niet. En, uh, maar nu zijn we er gewoon weer. We zijn ja. er gewoon weer steady, elke dag. Ik tot één en jij vanaf één. Vanaf één, Leuk. tot drie. En uh, ja, tot drie. Fijn dat je er even bij zet. Wanneer je ook weer lekker naar huis gaat. Judith, ja. um, <laughs> zo ja. nou meteen. Ga jij... Het Zep-spel spelen. Of ga... niet? Ja, is daar nou een officiële naam al of, voor of niet? Het zepspel. Het heet nu echt het zep -spel. Ja, of hoe moet ik het anders noemen? Het televisiespel. Oh, dat is eigenlijk ook nog wel een goeie. <laughs> ja, je ziet, het is nog geen vaste naam het, een nou, het een was ook een probeersel en ik vind hem eigenlijk wel geinig moet ik zeggen. Ja, leg even kort ik leg uit. Even uh, uit. Ja. Nou, ik ben de hele tijd alleen maar elke dag een beetje op de bank aan het hangen en een beetje lekker nou, te weer aan het werk kijken. Sorry, hoor, maar ik, nou, ik weet niet of dat klopt wat je nou zegt. Want ja, echt waar. Nee, jij bent echt totaal geen bankhangerig Jij jij, ligt altijd, of jij zit met je dikke reet altijd op zo'n zo fiets. Jij bent altijd de aan het sporten. Je bent altijd aan het sporten in de gym. Je bent aan het. Ja, dat trainen, klopt. Maar, zeg maar als maar je bent... dan thuis bent, dan gaan die beentjes omhoog. Dus je, je hebt Eigenlijk ben je een soort bipolair. Aan de ene kant zeg je, ja, eigenlijk ik ben wel. heel hard, hard aan het sporten... en aan de andere kant lekker ja. op de Herstel bank. Herstel is belangrijk, okay, hè? Dat prima. Is belangrijk. Ja, ja, ja, goed. Um, dus dan ben ik de hele tijd een beetje lekker aan het zappen op de bank. En dan ja. kom ik allemaal langs, allemaal tv-programma's. Ja. En zometeen hoor je dus drie tv-programma's waar ik langs ben gezept. En de vraag is, welke programma's hoor je? En voor elk goed antwoord dat je geeft, krijg je één prijs. Dus als, no, als je het niet weet, prijzen, je prijzen. Oh, dat gaat, uh, dus, uh, maar goed, hij... Is ja, ik zit ondertussen even... Het, uh, oh, hier is die denk ik. Ja, maar een klein stukje laten ja, horen. Ja, even hè? de eerste. De eerste, oké. Okay, dit, dit is uit. dus een tv-programma wat we zoeken. Dit is een tv-programma. Oké, oh, okay. benieuwd. Dan ga ik naar vraag acht. Een schapenmaag die gevuld is met orgaan. Zo, dat heet goed. Ja. Heb jij een vermoeden? Ja. Ja? Ik ga niet zeggen. Nee, dat moet Want niet. Deze is wel echt makkelijk. Ja? Ja, toch? Ik vind het altijd best lastig. Ja, nee, maar oh, dat is vooral lastig. dat klokje en zo en die vrouw die, hoe heet die Astrid Joost Ja. Die dat presenteert. Maar is dit nog op tv? Ja, dit is nog op tv, ja. Misschien zijn het herhalingen. Dat dan. Nou. Dat weet ik niet. Dit vond ik van jaren negentig. Is dit nou echt nog op tv? Nog... Dan ga ik naar vraag 8. Een schapenmaag die gevuld is met orga... Ik ga eens even kijken. Nou, jij hebt dit niet van het weekend zelf op tv gezien. Jawel. Nee. Maar nee, ik wil kijken of het herhalingen zijn. Maar het is sowieso op tv. De nou. Denk ik. Veel plezier zometeen met het receptspel bij Judith Eick. Mooie prijzen te als je weet welke tv-programma het was uit de jaren negentig. Um, zometeen Sommieu en is Tramai. Allo Rondans. <laughs> met Key Music. Taffe te dit léthune, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit visier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour, dit légos, dit toujours et dit divorce Qui dit proche, te dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit crise te dit monde dit famine, dit tiers monde die qui dit fatigue dit réveil Encore sourd de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on dort Hello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 By the grace of the morning With the sun I rise fall and I'll try again So I get old When the rain